Brian Ferry, it's a hard, uh, rain, uh, it's a hard range a Ik moet het eventjes uh, goed zeggen. Ja, en de tekst die werd uh, geschreven door Bob Dylan, en die kreeg recentelijk uh, toch weer een hele bijzondere prijs. Hij heeft er nog steeds niet op gereageerd. Bob, Dylan, uh, muziek, we gaan het hebben over muziek, we gaan het hebben over uh, de gigant. En u weet, uh, u krijgt van de week uh, allemaal hier in Apeldoorn ook het krantje in de bus. Of misschien is het er al 40 jaar gigant. Bij ons uh, heeft uh, aangeschoven Joep Sander. Hoi. Dag Joep. Hoi. Uh, ja, naamgever en oprichter van gigant. Ja. Hoe is dat ooit gegaan? Vertel. Ja, ik heb het natuurlijk niet helemaal alleen gedaan, maar de naam heb ik uiteindelijk wel in elkaar geknutseld, inderdaad. Ik was voorzitter van de initiatiefgroep en de, en de actiegroep Gigant. Ja, uh, dat, is, dat was natuurlijk een heel verhaal. In de jaren dat ik in Apeldoorn woonde, was er geen uh, echt opionrechtcentrum, want zo heette dat in die, die de, tijd. In die tijd hè? Ja. Wat Gigant nou is en wat, zo heette Gigant ook in de begintijd. Het was er niet. Er was een duidelijke behoefte aan. Er waren ook heel veel strubbelingen rond jongeren. Ik kan me nog goed herinneren dat er een uh, politieinval in het oude huis was. Daar is een VPRO uitzending toen over geweest. Want dat ging dan ook over dat jongeren eigenlijk nergens terecht konden in die tijd. Was dat café daar heel erg uh, populair onder, erg populair onder ja. jongeren. Ja. Uh, dus ja, er waren allerlei signalen dat er voor jongeren niks was. Er was een jongerencentrum geweest, dat was de Tobben, Maar dat was echt Tobben geworden ook. Dus dat was ten onder gegaan. Dat was geloof ik toen aan de markt, als ik het goed heb. Ja, um, ja dus uh, wij vonden met een aantal mensen dat daar wat aan moest gebeuren. nou Zelf ben ik uh, ook nog een keer pedagoog van, van beroep. Dat was ik toen ook in opleiding. Dus ook dat, dat houd je dan bezig, wat, wat een jongerencentrum betekent voor jongeren. En, uh, en, en voor mij was het centrale idee van uh, geef jongeren uh, de ruimte om zelf hun eigen uh, wereld te maken, hun eigen beleid te maken. Hè? Uh, jongerencentrumstrijd, jouw jeugdbeleid heette mijn scriptie. Het is een beetje een. Uh, ook, ook iets van die jaren, natuurlijk, zo'n strijdbare ja. term. Maar ja. misschien hebben we dat ook wel weer een beetje nodig. Maar die, strijd, die strijdbaarheid van... is toch wel niet weg, nu? Nee, nee, bij ja, mij in ieder geval niet. Okay. Nee, ja. Die <laughs> indruk maak je in ieder geval niet. Nee, nee, nee, nee. Ja. nee. Dus we hebben toen uh, acties gevoerd. En we hadden een hele grote initiatiefgroep, zeg maar. Toch wel 70 mensen, denk ik. Of uh, tussen de 70 en de 100. Varieerde natuurlijk af en toe. Met een kern van een stuk of 10 mensen. En we vergaderden toen meestal in de wereldwinkel op Asselse straat. Ik weet niet of die er nog zit. Maar in ieder geval, daar ergens lag dat. Boven had je zo'n vergadering. Uh... Lokaaltje. Ja. En we voerden acties door Apeldoorn heen. Wat voor soort acties voerden jullie? Ja, ja, ik heb een voorbeeld genoemd van uh, dat we uh, in, in, in Zevenhuizen. dat we daar uh, dan uh, ergens bij het winkelcentrum blikjes op elkaar zetten. met uh, afbeeldingen van politici. En die mochten jongeren dan uh, omgooien. omgooien ja. Ja. ja, plaatselijke en landelijke, denk ik ook. Je, je, je, je zei het ook van ja, we, we zaten met een aantal mensen bij elkaar. We zijn dat en dan prikker knipperen gegaan. Ja. En zo is gigant ontstaan. Maar waar, waar, waar staat de naam gigant eigenlijk? Hoe, wat, is het, wat betekent het eigenlijk? Ja, het, Ik het betekent, en is dus niet onbelangrijk, goede ideeën gaan alsnog nooit te loor. Okay. En Dit is dus een acroniem, heet zoiets. Hè? Ja? Dus dat dit, die, als je die letters dan, de beginletters van die woorden achter elkaar zet, dan heb je gigant. En het is voor een deel... We hadden eigenlijk al de kreet, zeg maar, als, als actiegroep OSC Goed Idee. Open Jongerencentrum Goed Idee. Dus dat Goed Idee gaat alsnog nooit teloor. Zo is die naam heeft zich ontwikkeld. En de, de laatste stap heb ik zelf gezet toen ik bezig was de stichtingsakte in elkaar te zetten. En ik dacht van, ja, wat moeten we daar nou van boetseren? En het is eigenlijk nog steeds een goede naam. Dat is ook, ja, ja, nee, het is, ja, het is een prima ja, naam. Ja, en, ja. En, en, en, die tijd, even, 1976 hebben we het erover ja, gehad. Ja. Uh, actiegroep, ze, zei je al. Ja. Uh, jullie waren tussen aanhalingstekers... zoals ze tegenwoordig misschien wat ondeugend. Of ja. deelden misschien ook wel een klein beetje... ...de wereld veranderen. Ja, hè? een beetje veel. Be ja, <laughs> ja. Ja. ja, en ondeugend. Ja. In die tijd werd dat gezien als een beetje ondeugend. Maar we waren natuurlijk ook heel serieus bezig. Dat is ook het aardige van zoiets opzetten in jongerencentrum. Het is niet alleen tegen dingen aanschoppen. Je, je, je bouwt ook iets. Je bouwt ook een, een, een nieuwe wereld een ja. beetje. Het is niet alleen van we plakken affiches... ...en we zijn tegen nee, dit en we nee, zijn nee. tegen dat. Je zet echt iets neer. Ja. Een, dat, is, huis voor dat is jongeren. ook gebeurd. En dat is gebeurd en ja. dat is gelukt. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar het het is waar, we hadden ook, uh, was ook de tijd van kraakpanden te pass slaan uh, bijvoorbeeld en dat was uh, ja en hebben we nog wel leuke dingen meegemaakt ja, <laughs> Zullen we het daar nou, nou niet over ja, ja, ja ik weet niet wat je luisteraars <laughs> nog gaan kunnen. oké okay. ja. uh, maar, maar heb je ooit kunnen bevroeden uh, dat het gigant door jou opgericht en ook de naam gegeven met een aantal andere mensen dat dat zo zo zo, zo uit zou groeien tot een Apeldoornse poptempel mag ik dat zo samenvatten uh, ja nou wat ik eigenlijk pas veel later doorhad hoe uh, hoe hoog de ster van gigant is gestegen, zeg maar, binnen Nederland. Hè? Uh, uh, ik had het niet verwacht dat het zover zou komen. Hè? Met zo'n mooie nieuwbouwketje schoolstraat. Dat was logisch. Zo gaat dat met jongeren. Ja. ze nemen oude ja. panden in, uh, in gebruik en die worden dan ingericht op de... Uh, uh, dat was de eerste fase van gigant. Er nou is dan ook een flink dip geweest. Dat, zo gaat het ook meestal. Maar dat het dan weer zo mooi uh, uh, tevoorschijn komt uh, en uit bijna as herijst, zeg maar. Dat is, een, uh, dat is gigant. De... Ja. <laughs> en ja, zo'n nieuwbouw, dat ziet er heel fantastisch uit. Ik ben er een paar keer geweest bij een paar reunieën die we hebben gehad. Maar je en... maakt je toch nog wel een klein beetje zorgen, heb ik de indruk... over de evo evo evolutie van wat er op dit moment allemaal plaats gaat vinden. Waarschijnlijk een yeah. samenvoeging met CODA. Je maakt mm -hmm. je zorgen dat er toch wat geruchten zijn dat de naam zou verdwijnen. Ja. Um, ja, ja, ja, het is nog steeds een mooie naam en, uh, en het heeft een geschiedenis. En ik vind dat, dat uh, we al te veel leven in een, in een wereld waarin voortdurend iedereen aan alles van naam verandert. En juist bij zoiets wat zo'n impact heeft gehad en waar zoveel mensen hun bijdrage aan hebben gegeven, heb ik toch het idee dat met het wegschuiven van de naam je geschiedenis en, en, en, en zeg maar een soort bewustzijn ook van wij hebben dit gedaan, wij hebben dit opgericht, wij zijn hier trots op dat je dat een beetje verliest en dat je opgaat in zo'n professionele reorganisatie met maar kantheden toch? Of, ja. Uh, ja, okay. En dat die naam dan verdwijnt en de organisatie een beetje verdwijnt. Ik vind dat nog een beetje van die beginspirit. Uh, nee, ik vind eigenlijk juist dat die beginspirit van, uh, dit is uh, zeg maar uh, iets wat wij zelf hebben gemaakt als jongeren, als burgers, jonge burgers, dat die spirit van, dit is ons bolwerk, van wij onze wereld vormgeven. Ik vind dat dat er nog een beetje niet alleen in mag blijven, maar dat mag misschien wel, wel zelfs weer een beetje groter worden. En uh, Ja, en dat, die beweging zo met die samenvoegingen vind ik een beetje de, de andere kant. Om toch nog bij Bob Dullen te blijven, The times they are changing. Yes! Hè? Ja, ja, ja. Dus, ja, uh, ja we kunnen uren hierover ja, praten. Zeker, Ik heb ja. ook enige, <laughs> enige betrokkenheid bij muziek. En zeker ja, ook ja. bij Gigant. Ja. Um, dank dat je even hier uh, bij ons uh, ja, niks uh, wilde ja. zijn. We gaan de komende weken zeker nog wat meer aandacht besteden aan uh, Gigant. Verheug je op... Zo meteen de reunies die uh, aan gaan komen. Ja, ik vind het ontzettend leuk natuurlijk om, om uh, sowieso om weer in Gigant rond te lopen dan. En er is een hele dag die reunie, dus ik ga ook een aantal van die activiteiten meemaken. Vorige keer was het wat kleiner. Ik ga al die mensen uit het verleden weer ontmoeten die nu allemaal hoge en lage posities hebben in deze maatschappij. En die uh, allemaal toch uh, een, een deel van hun een, een, een carrière ook hebben gebouwd door hier hun bewust. Zijn op te bouwen. Ze zijn groot geworden. Ook vanuit de acties die we hier gevoerd hebben. Die mensen ga ik weer tegenkomen. En daar verheug ik me heel erg op. Ja, ja, ja. Uh, misschien is dat ook een mooi moment. Om uh, toch nog even. Want ik begrijp dat je nog vol met ideeën zit. Ja. En, uh, om de mensen daar nog eens op aan te spreken. Ja. En uh, zo, ik zou zeggen. Wees, uh, wees niet verlegen. Wees niet beschaamd. Om dat naar voren toe te brengen. Want ik denk dat ze nog steeds. Uh, op dit moment waar ze in verkeer. Best hele goede ideeën kunnen gebruiken. Ik, eh, goede ideeën gaan alsnog nooit teloor, inderdaad. Ja. Nogmaals dank. Dank je wel, Dag. Hey. Dag.